Jobboot met het NOS-journaal. De Amerikaanse aandelenbeurzen staan net als eerder de Europese beurzen diep in het rood. De Dow Jones-index daalde in enkele uren tijd met bijna 3,5% en de Nasdaq met bijna 4%. De Amerikaanse beleggers zijn bezorgd over de economie in eigen land en in Europa. In Amsterdam sloot de AX vanmiddag met een verlies van 3,2%. Ook de andere Europese beurzen waren lager. De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de voorgenomen fusie van de beursbedrijven Deutsche Beurzen en NYSE Euronext. Uit een eerste onderzoek blijkt volgens de Commissie dat er op verschillende terreinen mogelijke obstakels zijn voor een fusie. Vooral op het gebied van de derivatenhandel dreigt het fusiebedrijf te veel macht te krijgen, zegt Eurocommissaris Almunia. Deutsche Beurzen en NYSE Euronext zijn twee van de grootste beursbedrijven ter wereld. Ze beheren onder meer de beurzen in Amsterdam, Parijs, New York en Frankfurt. Het onderzoek van Brussel naar de fusie moet in december klaar zijn. Een Amerikaanse burgemeester heeft bekend dat hij dronken was toen hij een miljoenendeal sloot. Dat blijkt uit rechtbankstukken in een proces dat is aangespannen door een architectenbureau. Het bedrijf heeft veel werk gedaan voor het stadje Sunland Park in New Mexico, maar daar nog altijd geen geld voor gekregen. De burgemeester zegt nu dat het bij de ondertekening van de overeenkomst in 2008 te gezellig was. Hij werd zo dronken dat hij niet besefte dat de contracten rechtsgeldig waren. Het bedrijf neemt geen genoegen met de verklaring en eist 1 miljoen dollar van het stadje in New Mexico. Het weer vannacht regen in het hele land. Het koelt af naar zo'n 16 graden. Morgen eerst bewolking. In de middag af en toe wat zon. Het wordt morgen ongeveer 22 graden. Zaterdag ook af en toe zon. Maar ook kans op enkele buien. Daarna koel en herfstachtig weer. Dit was het NO.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 Hey krijg ik van Leon Palmen van Bees Noir nog nieuw materiaal. Hij heeft dat nog lang niet naar mij toegestuurd. Maar goed, dit was een, een nummer van zijn Night Ever Night. Ze hebben op het jubileopodium gestaan bij Bevrijdingspop van het afgelopen jaar. Die heb jij niet gezien. Jij stond ergens anders te klikken? Weet ik niet. Volgens mij ben ik wel langs geweest. Bij het jubileopodium? Ja. Ja. Ja, heb, jij, heb jij deze mensen dan gezien of niet? Ja volgens mij heb ik nog een heel klein stukje meegepakt Oké okay, dat is uh, electropop, hè? Hebben we het over ja, en, ja. Uh, uh, Ze zijn hier ook uh, geweest In april van, uh, van dit jaar Zijn ze bij ons op uh, de T geweest uh, Maar dan in het uh, programma Wat op uh, zondag nu gaat verdwijnen Maar goed uh, zo gauw Het uh, weer zover is Dan zullen ze hier hun opwachting gaan maken Want ja dit uh, blijft nu het enige Alternatieve muziekprogramma Over wat er nog is bij ZFM Zandvoort Ja eigenlijk best mooi <laughs> ja. Ja. Ja, uh, ja, dat krijg je als je zondagse activiteiten gaat uh, ontplooien. Dan uh, blijft er van die muziekboedevaar weinig over. Uh, uh, er zou besloten dat uh, in ieder geval... Twee donderdagen uh, gaan inkleden voor de singer-songwriters. Dus want daar hebben we zoveel materiaal van. Dat, uh, daar kunnen we nog wel even mee doorgaan. En bovendien, er komt steeds bij. Dus uh, dan lijkt het me wel uh, dat we daar recht aan doen. Dat we ook die mensen gewoon ook uh, laten, ja, laten horen bij de Zandvoortse uh, zender. En uh, is dat niet zo het geval, dan kunnen we altijd nog uh, fijn op het uh, goede oude internet uh, kijken. www.altefm.nl ja Want dat, uh, is, uh, daar is de livestream op uh, te horen Gaat het een beetje Marcus? Of, uh... Nou, een beetje erg moe Moe? Hoe komt dat nou? Uh, hard werken, sommige <laughs> mensen doen dat ook, weet je Ja. Uh, van, hoe noem jij je ook alweer? ZZPR? Uh, ja, nee, ik ben uh, officieel voor de Belastingdienst nog wel een ZZP'er Zelfstandige zonder poen Dat zeggen ze allemaal, zonder poen <laughs> Of gaat alles uh, naar de, de belastingen, of niet? Nee, nee, nee. Ik, heb, uh, gewoon, ik ben gewoon in vaste dienst, dus dan... Uh, dan, dan... ZZP'er werk doe ik niet meer. Dat doe je niet meer. Oh. Nou ja, goed. Het zonder poen deel <laughs> blijft hoor. Het zonder poen deel, uh, dat blijft uh, nog wel overeind uh, staan. Uh, luister jij überhaupt wel uh, naar uh, deze muziek, of niet? Ja. dan ja. Ja. Uh, uh, nou, zei je, van, uh, even tussen neus en door. Er uh, was bij 3FM wat jouw aandacht uh, had op een gegeven moment. Ja eigenlijk het nummer was veel leuker toen het nog niet op 3FM was Ja en omdat het nu op 3FM is geweest is er eigenlijk geen klote meer aan nou ja, of... ja niet helemaal maar dat nummer is wat onder de Nikon reclame zit En dat is uh, Radical Face met Welcome Home oh, En dat ja. is een heel mooi nummer en naast nou is het helemaal plat gedraaid op 3FM En dan vind ik het altijd weer wat minder worden Dus als hier straks, ja, Oké okay, maar... ik, ik begrijp je wel maar stel has special hier ook begonnen Wordt ook veel op 3FM gedraaid is dus nu eigenlijk uh, passé, begrijp ik dat uh, goed hieruit? Niet zo, maar het is niet meer zo heel interessant voor... Wij proberen muziek te draaien die nog niet zo bekend is. Dat uh, lijkt mij... Uh, dat lijk... Ja, dat is natuurlijk ook zo. Oké, okay, nee, duidelijke verhaal. Nou, uh, wie hard bezig is om uh, wel bekendheid uh, te, ge... ja, te verwerven eigenlijk... is Jorie Zwart. Hier is uh, Secretly Sleeping... Know you wanna rest your head and just. ...dat was een wakey-wakey... ...en wakey Light Outside... Uh, ...hier dus bij Alternative FM. En bekend van 3FM. Ja, daar is hij ook al een paar keer uh, te horen geweest... ...dat klopt, want dat, uh, dat, dat werd ook... Uh, ...verteld uh, door de mensen... ...die daarachter zaten. En... Bij Kink FM wordt hier ook al uh, veel gedaan. Uh, het nummer dat uh, wat... Uh, of tenminste de band komt uit Brooklyn, New York. Daar komen ze vandaan. En dit is uh, zeg maar het uh, eerste werk wat we een beetje van de band uh, kennen hier in uh, Nederland. Maar ik ben ervan overtuigd dat er, uh, dat er spoedig veel meer uh, van uh, zullen gaan horen. En ach, oh, omdat het uh, toch een... Mooi alternatief randje is, denk ik. Hij kan hier zeker in dit uh, programma thuis horen. Toch, uh, Marcus? Ja, Ja, tuurlijk. Nou, dus, uh, we zullen hem uh, ook uh, wat, uh, wat vaker gaan draaien hier bij Alternative FM. Dan weet je dat ook weer. Tenzij we hier een uh, Donderse Donderdag houden, dan wordt het een uh, ander verhaal. Maar goed, uh, in principe zit hij, uh, zit, hij er, uh, zit hij er een paar keer wel uh, per maand. Uh, komt hij er wel in? Uh, dat, dat mede dankzij. Tim Kroesbergen en Marloes Hoogdoren. Dus dat zijn de initiatiefnemers om deze band wat meer bekendheid te geven in Nederland. En ze hebben al in de kleine zaal van Paradiso gespeeld. En dat was een behoorlijke happening, heb ik me laten vertellen, door deze twee mensen. Dus het is mogelijk. Uh, mocht je inderdaad zeggen van, nou Marcus zei het eigenlijk al net. De onbekende popmuziek hier in de, in de buurt... Die hebben natuurlijk sowieso voor dan. Ja. Maar ben je ook een band en zit je toevallig achter uh, je pc te luisteren en denkt van ik heb airplay nodig. Als je goed materiaal hebt. Dan zijn wij er niet vies van om dit op hier in de eten te gooien. Want dat hebben we ook. 106.9 in Zandvoort. En een beetje in de omgeving. Redelijke omgeving. Redelijke omgeving. Want we komen ook weer in Haarlem binnen. En dan zou ik ook bijna willen zeggen. Als je een pc hebt. Dan zijn we gewoon wereldwijd te beluisteren. Op het wereldwijde web. Namelijk op altfm.nl Dus dan kan je daar ons op uh, vinden. En dat we ook, uh, ook niet schuwen om gewoon wat bekender werken te draaien. Nou, dat, uh, dat hoor je nu. Hier is High and Dry van Radiohead. I Volgende week uh, zal die uh, in uh, de muziekboulevard nog uh, wel zitten hoor. Het is niet uh, singer-songwriters, maar ach... Het is wel een uh, leuk autoplaatje, toch? Ja, ja toch? Uh, ik, heb, uh, dat, ik, ik geloof dat uh, Excused uh, Automobiel, daar hebben we het over... Dat ze in ieder geval dacht... Volgende maand, eind volgende maand... Uh, nee, deze maand nog... Uh, gaan spelen in Ilpendam. Parkpop heet Waar het. Waar ligt dat? Ilpendam, dat ligt uh, in de buurt van Saandam. Daar. Aha, daar ligt het. Uh, ik geloof dat het valt onder de gemeente Wormerland. Die jongens komen uit de buurt van Purmerend. Dus dan weet je dat ook weer. Purmerendse band, dit. Ik ben wel een tijdje bezig om, uh, om ze hier nou een keer uh, naartoe te halen. Maar ze hebben er niet zoveel zin in. Heb ik, heb ik echt een beetje het idee. Hoewel uh, frontman Willem van der Kooi gewoon onze pagina leuk vindt. Dus ja, dan moeten we hem ja. natuurlijk uh, wel draaien. Dat uh, lijkt me, wel, uh, lijkt me wel, <laughs> wel duidelijk. En als hij het zo leuk vindt, vindt hij vast ook leuk om langs te komen. Uh, ja, nou ja, goed. Maar, ik, uh, maar ik, ik weet niet wat het met die permanente claim is. Uh, ik heb al een paar keer uh, wat gevraagd aan uh, alles wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat, uh, uit die richting. Maar ze schijnen geen goesting uh, te hebben op een, een of andere manier, ik weet niet wat dat is nou dus Willem, als je zit te luisteren je bent nog steeds van harte welkom. Hart welkom maar uh, port die jongens is nou eens even op hè. dus een Klaas een Bastiaan, een uh, Menno Tijnagel, uh, noem ze maar op uh, dan, dat zou wel fijn zijn dan, uh, dan, kunnen we, dan kunnen we tenminste een hele leuke uh, avondvullend programma met, uh, met jullie uh, gaan doen Materiaal hebben jullie zat, dus uh, daar, daar legt het niet aan, dus we kunnen er uh, zeker twee uur uh, vooruit uh, trekken. Dus ik uh, doe maar een voorstel. Dus uh, ik heb het al een paar keer uh, gevraagd, maar. Uh, niks. Maar goed, uh, <laughs> ja, het is graag of traag, zeg ik dan altijd maar. Daarvoor uh, hoorde je um, Radiohead met high and dry. Nou, ik weet niet, als je nou naar buiten kijkt, dan uh, is het nu nog uh, droog. Is, is het nu droog. Ja. Maar uh, hoog zitten we niet, want uh, de watertoren, daar zijn we al jaren geleden al uitgegaan. Uh, want dat was uh, zeg maar in, uh, in, het, uh, in de jaren negentig dat we nog ergens in zo'n uh, zo tochtige uh, hol hebben gezeten. Maar tegenwoordig uh, is die, uh, die watertoren ineens een uh, reclamezaal uh, geweest. Er stond, uh, nou, daar is daar wel het nodige over uh, gesproken hier in Zandvoort. De mooie kan spandoek dat zomaar? Met zo'n spandoek. Met uh, wat stond erop? Een een of andere telefoonmerk stond... HTC-reclame. Ja, daarom. En er was, uh, gelijk waren, uh, waren daar een aantal mensen die stonden daar op hun achterste benen. En er werd uh, geboord en gaten erin gedaan. En meneer de graaf die lachte zich eigenlijk aan helemaal een ongeluk. Want dat was gewoon een reclame stunt. Ja, ik vind het uh, moet kunnen, toch? Ja. En uh, ja... Uh, Wel creatief. Uh, ja, vind ik ook. Ik bedoel, uh, je hebt zo'n ding. Dus maak er maar een peperbus uh, van uh, mm -hmm. groter dan in dit... Uh, en... Aangezien we toch hier uh, creatieve uh, kunstenaars in dit uh, dorp hebben, ik, ik zou bijna willen pleiten, uh, kras dat ding helemaal vol. Dat is een mooi, uh, mooi gegeven toch? Een kunstwerkje van, uh, nou, zou ik maar zeggen, Erik Holtkamp, bij wijze van spreken. Of, uh, noem maar even een dwarsstraat, uh, Tom Timmerman. Kan allemaal natuurlijk. Ja, ik, uh, ik, ik, ik uh, gooi even wat uh, suggesties in de groep. Maar goed, uh, daar hebben we het nu niet over. We gaan weer uh, eventjes naar een uh, band die we al net terloops hebben genoemd. Ze komen uit uh, Harlem. Ja. <laughs> ja, en uh, dit was uh, zeg maar uh, ook een uh, hele bekende... ...waarmee ze een beetje ook in Nederland een beetje bekend uh, mee werden. Your Chef Special en Airplaying.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 What's cool with all? Trying to get a little bit of information Turn into a little bit of inspiration Shit I'm facing, it's amazing I miss the days that I spent like crazy On the radio, yeah the radio Play me that same old shit On the radio, yeah the radio Play me that same er ook ooit nog eens Michael Sondorp van uh, The Sculpture in the Clay. Maar uh, tegenwoordig doet hij Mick in Ecstatic Temporarily. Zo'n project uh, wat hij nu aan het uh, doen is. En daar schijnt hij uh, wat muzikanten bij nodig te hebben om uh, dat project uh, vorm te geven. Uh, wat ik gehoord heb, Storing in Haarlem, daar gaat dit uh, allemaal plaatsvinden. Tenminste, dat... Heb ik volgens de laatste berichten mee gekregen. En het, het, het werk hier schijnt klaar te zijn. Tenminste zo goed als. En dan gaat hij het aan de man proberen te brengen. En Mick zit nogal veel in Duitsland. Treedt daar nog wel eens op. Op straat. Maar ook gewoon in barren en kroegen. Met zijn muziek. En zo verdient hij dan wat. En hij is afgelopen week niet gevraagd. Om... De Zandpoortse Feestweek enigszins op te luisteren. Dat uh, las ik uh, van de week uh, toevallig uh, op uh, Facebook. Dus dat, uh, dat feest gaat uh, voorlopig niet door. Maar goed, uh, dan gaan we naar een andere band die ook trouw uh, zijn demo's uh, blijft uh, geven. The Last Noise. Daarachter hebben we ook nog een hele leuke voor Tim Kroesbergen. Hij zit toch te luisteren, denk ik. De Cosmo Carnaval. Ja. Yeah. Die hebben we ook nog. Dus uh, The Last Noise, daar beginnen we maar mee. Dus is Fight.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 met carnaval was dat met shared love uh, ze zijn uh, bezig om uh, geld in te zamelen voor de kunst.nl dan moet je maar even kijken op die website en daar uh, is het een en ander op uh, te vinden dan kun je uh, kijken of, uh, of je geld nog moet uh, fourneren voor het uh, verhaal van hun album. Ja, het is een soort uh, crowdfunding noemen ze dat, Marcus. Dan hebben ze geld nodig om een album uh, in elkaar te zetten. En dat doet de Cosmo Carnival. En ze hebben iets van nou ruim 3100 euro bij elkaar. Zo hebben er 4500 nodig. Er zijn nog 11 dagen te gaan. Dus uh, mocht je wat uh, willen weten, voor de kunst.nl. Moet je even kijken, kost me Carnaval, dan kom je er altijd wel uit Daar uh, is het, uh, het is, uh, nodig om in ieder geval Een deel van het, uh, van het album uh, Te financieren En dat album, ja dat is pss, pss, Op een oor nagevuld, denk ik ik heb begrepen dat de, de, de opnames zijn gedaan, maar er moet natuurlijk nog het een en ander gebeuren. En uh, noem maar op. Nou, uh, Dat uh, willen ze dan ergens, uh, september, oktober willen ze dat laten plaatsvinden. Nou, we, Daar hebben we al uh, wat aandacht aan besteed hier bij CFM Zandvoort. Dus wat dat er gaat, uh, is dat uh, niet zo'n uh, zo probleem. Uh, ander bandje wat uh, geweest is, is uh, deze band. Alaska en politics. Brutus smiled as he stared at his father. Those are the rights of the estates. Girls, don't cry, or the sun got his offer. How could one ever believe in this world? So empty of morale, chivalry, and of justice. How could one even believe in this world? The with cream where one's tall. It's another man's pleasure Those are the laws of gravity Like a meat left at the king's calling Never put your faith in secrecy He's amsoned blinded by love for delight I don't believe in this world so empty of raw, sugary, and of justice. I don't want to believe in the this world. Dat waren ze, Alaska met uh, Politics. Ik ben bijna in de war, maar uh, daarvoor hoorde hoor, hoor je het nummer. Ja, ja, ze waren ook heel erg leuk Die, die jongens die, die er waren Drie stuks waren er toen uh, William uh, Ferry Ferdinand En niet te vergeten ook Dan moet ik even Klaas, dacht ik uh, Zeg ik het goed? Nou ja, goed. Uh, in, ieder geval, uh, dat uh, in ieder geval waren, waren, waren, waren, ze, waren ze met z'n drieën. Ik ben even de namen van die jongens uh, een beetje kwijt. Ik ben ook een beetje van mijn apropos af. Want ik uh, wil een cd openrukken. En hup, geen cd'tje. Ik heb hem weer ergens laten liggen in uh, de cd-speler. En aangezien er hier veel kraaien rondlopen binnen dit uh, pand. Uh, ben ik denk ik het cd'tje gewoon pissen. Dus uh, wat dat er gaat. Helaas, kaas. Nou, dat is, dus, uh, dat is niet zo leuk. Uh, we sluiten deze tent. Skits op. Lloyd, nothing left, wat mij betreft en wat Marcus ook betreft. Tot volgende week, hè? Ja, tot volgende week. Razen, skits of Lloyd! Yeah.